Van 8 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Rutte wil het onderzoek naar de MH17-ramp zoveel mogelijk gescheiden houden van het Oekraïne-referendum. De Oekraïnse president Poroshenko zei het gevaarlijk te vinden als Nederland het Europese associatieverdrag met Oekraïne zou wegstemmen. terwijl beide landen zo goed samenwerken bij het MH17-onderzoek. Rutte zei dat hij de koppeling die Poroshenko maakt negeert. De NS-directie heeft dochterbedrijf Abellio gedwongen om grote financiële risico's te nemen bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Daarmee lijkt de NS de regels te hebben overtreden van het ministerie van Financiën. Dat blijkt uit documenten die de Limburger heeft ingezien. Abellio maakte bezwaar omdat het project lange tijd geen winst zou opleveren. In het zuiden van Mexico is een vrachtwagen met 121 vluchtelingen ontdekt. Er waren 55 kinderen bij. De vrachtwagen was onderweg naar de Verenigde Staten. De vluchtelingen kwamen vooral uit Midden-Amerika. Mexicaanse agenten ontdekten de vluchtelingen doordat ze kinderen hoorden huilen. De autobandenindustrie biedt sportclubs aan gratis en onafhankelijk hun kunstgrasvelden te laten onderzoeken op kankerverwekkende rubberkorrels. De bandenbedrijven zijn ervan overtuigd dat de korrels die ze leveren niet gevaarlijk zijn, melden het ANP en het AD. Over de kunstgrasvelden is veel te doen, omdat wetenschappers zeggen dat er nooit goed onderzoek is gedaan naar de schadelijkheid. Nederland en Japan gaan nauw samenwerken op sportgebied. In de aanloop naar de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio in 2020. Minister Schippers heeft erover afspraken gemaakt tijdens een werkbezoek aan Japan. Het is de bedoeling dat Nederlandse en Japanse bedrijven en universiteiten samen ideeën gaan ontwikkelen. Bijvoorbeeld over het bouwen van sportcomplexen op het water. Het weer nog, eerst koud en op een aantal plaatsen mist. Tegen de middag komen er buien en het wordt 11 tot 14 graden. In het weekend rustig weer, in de ochtend mist, smiddag zon... en het wordt een graad of 10. Dit was het NFC FM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A2 richting Amsterdam bij Breukelen 3 kilometer. Dat is de nasleep van een ongeluk verderop bij Vinkerveen, Maar daar zijn de rijstroken weer vrij. Op de A9 richting Amstelveen 3 kilometer bij knopend op door een ongeluk. En daar is één de rijstrook dicht. Op de A12 Den Haag richting Utrecht bij knopend Lunetten 4 kilometer door een kapotte auto. En die blokkeert daar één rijstrook. En helemaal dicht is de A16 Rotterdam richting Breda bij de Drechttunnel. Komt er een ongeluk met een vrachtwagen. Vertraging is ongeluk.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 Amerikaanse jazz, alto-saxofonist en een uh, schrijver. Hij heeft vele nummers geschreven. Hij is van uh, India's uh, ouders, maar heeft zijn hele leven al in uh, Amerika gewoond en gewerkt. En hij heeft een album opgenomen in 2015, geheel gewijd aan Charlie Parker. En het album heet Bird Calls. Bert, Charlie Bird is, is zijn bijnaam. En alle nummers zijn eigenlijk op, zijn uh, nummers van Charlie Parker, maar opnieuw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 U heeft geluisterd eerst naar Freddie Hubbard met het nummer Minor Mishap... en daarna naar de Beats Brothers. Jawel, de Nederlandse gebroeders Beets. Alexander Beats op de Noorsax, Peter Beets op piano... Marius Beets op bas. En uh, ze werden vergezeld door Hans Dekker op drums... Benjamin Herman op altsaks, Ruud Broos op trompet... Ben van den Dungen op de Noorsax, Rolf Delft Vos op de Noorsax, Jan Menuh op sax en Jarmo Hoogendijk op trompet...